10 uur, Jobboot met het NOS-journaal. Jongeren kunnen vanaf november al beginnen met rijlessen als ze 16,5 zijn. Als ze vervolgens slagen voor hun theorie- en praktijkexamen... mogen ze vanaf 17 jaar de weg op. onder begeleiding van een ervaren bestuurder. Vanaf hun 18e kunnen ze dan alleen in een auto stappen. Dat heeft minister Schultz bekendgemaakt in een overleg met de Tweede Kamer. Ze hoopt dat jongeren onder begeleiding meer vlieguren maken. en daardoor beter voorbereid zijn als ze alleen de weg op mogen. Nu kunnen jongeren meteen alleen op pad als ze hun rijbewijs hebben gehaald... en zijn ze relatief vaak betrokken bij ongelukken. De Libische leider Gaddafi is een diplomatiek offensief begonnen. Hij stuurde vandaag gezanten op pad naar onder meer Portugal. Die gezant sprak met de Portugese minister van buitenlandse Zaken... ter voorbereiding op de topconferenties van de NAVO en de EU... morgen en overmorgen in Brussel. Portugal heeft altijd goede banden met Libië gehad... Ook reisde een vertegenwoordiger van Gaddafi naar Cairo waar de Arabische Liga bijeenkomt. Op de vergaderingen van de NAVO, de EU en de Arabische Liga wordt de komende dagen gesproken over een vliegverbod boven Libië. In Libië zelf is vandaag weer hevige gevochten om een aantal steden, waaronder Zawiya ten westen van Tripoli. Minister Opstelten heeft twee Big Brother Awards gewonnen. De prijzen voor de grofste privacy-schenders van het afgelopen jaar. De onderscheiding is een initiatief van de burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Opstelten krijgt dit jaar twee van de vier Big Brother Awards. Daarvan is er één voor zijn voorstel om automatisch gescande kentekens vier weken te laten bewaren. De tweede krijgt de minister voor zijn onderzoek naar het inzetten van een permanente internettap op al het verkeer van alle Nederlandse in internetters. Volgens Bits of Freedom is dit in flagrante strijd met het recht op briefgeheim. Het weer. Vanavond overal droog en opklaringen. Morgen bewolkt zijn in de middag wat motregen. Het wordt ongeveer 9 graden. Er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Na morgen wordt het rustiger en gaan de temperaturen wat omhoog. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, de A58 Breda-Eindhoven is in beide richtingen dicht tussen knopen De Baars en Moorgestel. Daar is eerder vanavond een vrachtwagen gekanteld. Verkeer kan het beste omrijden via Tilburg en Den Bosch. Op de A58 van Eindhoven naar Breda staat tussen Oorschot en Moorgestel 2 kilometer. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie.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 Je gaat de zaak overdragen? Ja, dat gaat wel door mijn hoofd. Maar hoe pak ik dat aan? Schenken, aandelen... Wie kan mij opvolgen? Arnoud, Lex. En wie bepaalt eigenlijk de waarde? Wij adviseren. Beker Tillyberg. Een reis door de tijd. Speciaal door het AD voor u geselecteerd. Gratis, direct bij het AD, deel 1, de kruistochten. Maak kennis met de documentaire reeks Historische Oorlogen... Koop deze zaterdag het AD met gratis dvd. Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Beker Tilly Een reis door de tijd. Koop deze zaterdag het AD met gratis dvd. De Kruistochten. NOS, NOS, NOS 1. Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond. De Nederlandse cricketers verloren op het wereldkampioenschap. Ook hun vierde wedstrijd. Gastland India was veel te sterk. Nou, dat was wat te verwachten. Maar het hoogtepunt voor Oranje was dat Pieter Selaar wereldtopper ten doelkeer uitgooide. Ja, ik denk dat ik uh, weg kan lopen van deze prestatie en dat ik mezelf... Uh... Ja, een schouderklopje kan geven. Morgen begint er Insel, het laatste schaatsternooi van het seizoen. Traditioneel is dat de weken afstanden. Dat wordt gehouden in de Nieuwe Hal in Insel... waar ook een schaatsacademie is begonnen. Inzet is om het niveau van de kleine landen op te krikken. Aan het onderkomen zal het in ieder geval niet liggen. We hebben uh, blauw-wit streepjes bang. We hebben kroonluchters aan de plafonds. Gipsornamenten. Ja, het is, dit is echt het pronkstuk van, van de academy. En dan in de Europa League. Er spelen Ajax, Twente en PSV morgen hun eerste wedstrijd in de achtste finales. PSV treft thuis Glasgow Rangers. Stevig. Mannelijk. Uh, uh, winnaarsmentaliteit. En, uh, en van het reactiespelend. Naast Fred Rutte komen ook Frank de Boer van Ajax... en Twente-speler Bart Buizen nog aan het woord. En we hebben natuurlijk nog twee spannende Champions League-wedstrijden. Laten we beginnen bij Tottenham tegen Milan. Frank Wielaert. Uur onderweg en het wordt iedere minuut spannender. Want Milan moet nog een goal maken in Engeland om in ieder geval een verlenging af te dwingen tegen Tottenham Hotspur. Moet het tempo omhoog schroeven, moet risico's nemen en dus wordt Tottenham ook langzaam maar zeker gevaarlijker. Daar komen de Milanezen weer met veel mannen nu ook voor de bal. Het balletje even laten rondgaan achterin en dan uiteindelijk de aanval kiezen via prins Boateng. Ook hij moet nog eventjes achteruit trouwens. Nesta en dan aan de rechterkant natuurlijk zoeken naar Abate die. Die rechtsback met ontzettend veel drang naar voren. Daar gaat hij weer richting de achterlijn. Voorzet geven richting de tweede paal. Daar zit Gomez goed tussen. Plukt de bal uit de lucht. De doelman van Tottenham Hotspur. En dan zo snel mogelijk de aanval zoeken richting Van der Vaart. Maar daar komt die bal niet. Daar komt Milan weer, liever gezegd. En dan uh, over de rechterkant weer via Abate met veel ruimte daar voor Robinho. En dan Gomez. Gomez in tweede instantie. In derde instantie bal nog steeds vrij. En dan uiteindelijk achtergeschoten door Robinho. Hij kreeg echt drie kansen. En Gomez hield er twee tegen. Bij de derde was hij Kansloos, maar raakte de kleine Braziliaan in dienst van AC Milan. Uiteindelijk de bal net niet helemaal lekker, zullen we maar zeggen. Maar dat is hem al vandaag al één keertje eerder gebeurd. Een hele grote kans voor de pauze voor Rubinho. Hij zei, wij gaan zeker winnen tegen Tottenham Hotspur. De spanning neemt toe. Je ziet het op de tribunes. Je ziet het aan de spelers. Gareth Bale komt erin bij Tottenham Hotspur. Hij speelde niet meer sinds 22 januari. En hij mag weer een minuut gaan maken. Speelde al even in de competitie. Van de vaart gaat eraf. Gareth Bale, de Welshman, komt erin bij Tottenham Hotspur. Over spanning gesproken. Schalke 04 Valencia. Racht dan niet Niemeijer. Duitsers leiden nog altijd met 2-1. minuut of 25 nog op de klok. En Valencia, er ligt toch wel wat ruimte. Er liggen mogelijkheden voor die ploeg. Met name achter de verdediging veel ruimte te vinden. Bij bijvoorbeeld achterin Des. En dat is al een aantal keren bijna fout gegaan. Nu wordt de bal wel onderschept achterin bij Schalke. Gebeurt dat door Escudero, een van de twee mensen. Hij samen met Kloegen, die van de Zweedse scheidsrecht een gele kaart hebben ontvangen. Die scheidsrechter heet... Uh... Meneer Eriksson, Jonas Eriksson en uh, zo kan Schalke dus zometeen middels een vrije trap weg aan de linkerkant van het veld. De goal dus gezien van de nog jonge Gavranovic. In de 53 e minuut zorgde hij voor de 2-1. De vervanger is hij van Klaas-Jan Huntelaar geblesseerd bij Schalke. Ook Maduro bij Valencia geblesseerd afwezig. Misschien kijken ze wel samen in het stadion want ze zijn wel allebei aanwezig bij deze wedstrijd. Schalke met een handige beweging van Raoul maar die vindt al net Gavranovic niet. Een jonge Zwitser van pas 21 jaar. En dus kan de bal worden opgepakt door de doelman van Valencia. Die ploeg kreeg een paar minuten geleden een grote kans. Want het was Adouris, de centrale spits, de topscorer van de ploeg. Die Inmiddels een paasje werd weggezet. Huwedes was te laat. En oog in oog de spits van Valencia met de doelman van Schalke Neuer. En die redde werkelijk fantastisch. Tikte de bal over de kruising op de harde inzet van de Spanjaarden. Had hij een prachtig antwoord in huis. En hij is een grote keeper aan het worden. Misschien gaat hij wel naar United. We moeten hier nog wel eventjes. Het is 2-1 voor de Duitsers en Valencia dat dringt wel aan. do it chicks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 Het in van de Die Straits. Ja, het blijft ongemeen spannend bij beide wedstrijden. Eerst even naar Tottenham-Milan. Eerste wedstrijd 1-0 van Tottenham. Nu 0-0. Frank Wieluart. 70 minuten onderweg. Het tempo wordt enorm opgeschroefd. Er zijn ook wat wissels gepleegd. Van de Vaart is eraf gegaan. Pina is eraf gegaan. Allebei bij Tottenham Hotspur. Beel erin. Jermaine Jenas erin. En eh, bij, eh, ook bij, bij Milan wordt er gewisseld. Jan Kulowski is eraf. Antonini, dat is een back voor een back. En dat zou je niet zo heel erg gewaagd kunnen noemen. Maar Antonini is een veel aanvallender ingestelde back. Jan Kolowski naar de zin van Allegri. Veel te weinig mee naar voren gegaan. Wedstrijd volledig open. Bol van de spanning op White Hart Lane. Want die 1-0 is natuurlijk wel een voorsprong. Maar een hele magere voorsprong. Eh, verdedigd door eh, Tottenham. Dat nu probeert te temporiseren. Tempo uit de wedstrijd te halen. En dat zou nu in hun voordeel moeten zijn. Waar het normaal gesproken voor AC Milan uh, werkt. Die ook niet van een heel hoog tempo in de wedstrijd houden. Balbezit voor uh, de Milanezen. Achterin bij uh, Antonini. En spelen naar uh, Boateng. En dan zoeken naar uh, de ruimte. Het tempo inderdaad bij de Italianen nu flink omhoog geschroefd. Maar uiteindelijk niet de Robinho bereikt. Wat achterin... Uh, de nodige paniek bij Spurs, waar Dawson de bal over de zijlijn werkte, komt er een tweede bal bij. Ook dat kost allemaal tijd. De blekeren wijst al naar zijn horloge. Ik zet de tijd wel stil, het zal mijn tijd wel duren. En dus kan Milan rustig gaan ingooien via Antonini. De bal eventjes terug in de richting van Thiago Silva. En dan moet het langzaam maar zeker toch weer de aanval gezocht gaan worden bij Ibrahimovic. En anders die andere bek aan de andere kant Abate die ook steeds maar mee naar voren komt. Deze keer komt zijn voorzet niet aan terug richting Seedorf. Die nadrukkelijk in het spel betrokken wordt natuurlijk als een soort van spelverdeler. Overal de bal komt halen. Thiago Silva neemt de nodige risico's. speelt Crouch. Gaat dan de helft van de tegenstander op. Leidt daar balverlies bij Lennon. En dan kan Tottenham eruit komen via Modric. Die temporiseert gelijk weer in de middencirkel. Niks snel eruit komen. Balbezit. Niemand in de buurt bij hem. Dus kan hij rustig de bal bij zich houden. De bal rustig rondspelen. Krijgt hem via een driehoekje uiteindelijk ook weer terug. Asoe Kotto naar Modric. Dan even een slechte driehoekje op het middenveld uitgevoerd. Maar nog altijd rustig balbezit voor Tottenham met Gareth Bale. Gareth Bale speelde afgelopen weekend 20 minuutjes mee. Probeert nu drie tegenstanders voorbij te hollen. Dat zijn al gauw twee te veel. Daaronder Seedorf die moet nu uitverdedigen. Tegen zijn eigen achterlijn aan. Dat is niet al te gemakkelijk. Dat lijkt hem bijna te gaan lukken. Toch de bal weer opgepikt bij Asue Kotto. En uh, Garrett Bale, die daar uh, balverlies leidt, weer bij Seedorf. Die er, daar dus nog maar weer eens een balletje oppikt. De bal diep legt, weer terug krijgt van Dawson. En dan gaat hij over de zijlijn. En als ik het goed zie, heeft uh, daardoor Ja, opgelucht wordt er echt adem gehaald op de tribunes. Als Tottenham Hotspur weer eventjes de bal rustig kan rondspelen. De spanning enorm op White Hart Lane. De ruimtes zijn enorm klein. Het aantal fouten groeit gestaag. Pato nu met de diepte gezocht bij Prins Boateng. Prins Boateng aannemen aan de linkerkant van het veld. Tegenstander Galas zoekt hij op en moet dan even terugdraaien naar Antonini. Antonini zoeken naar Ibrahimovic. Gelijk twee tegenstanders voor zijn neus. Verliest het daar ook van en Modric kan overnemen voor Tottenham Hotspur. Veel ruimte. Nu ietsje hoger tempel bij de Engelsen. Omdat zal op de helft van de tegenstander zijn. Aaron Lennon, dat is geheid voor tempo, Maar wel met de bal aan de voet. Schiet de bal tegen de billen van Antonini aan. En zo kan Milan weer overnemen. Bal over de zijlijn. Via Antonini. En kan uiteindelijk toch Tottenham Hotspur weer gaan ingooien. En dus nog even balbezit houden. Aaron Lennon die probeert nog een hensballetje te claimen bij Antonini. Die de bal weliswaar tegen zijn elleboog krijgt. Maar de andere kant op kijkt. En zijn arm toch echt achter zijn rug probeert te verstoppen. Dat lukt alleen niet op tijd. Corluka met de ingooi. Voor Tottenham Hotspur. Erwin Lennon. Modric dan ook nadrukkelijk in het spel. Betrokken nu Van der Vaart eruit is. Maar hij levert de bal zo in bij de doelman van AC Milan. Abiati. De spanning is enorm. Nog een kwartier bij Tottenham Hotspur. AC Milan 0-0. van Niemeyer. Ik las vandaag in de Spaanse kranten dat ze zich afvroegen of het de laatste Champions League wedstrijd van Raul is. Daar wou ik het net even met je over hebben. Ja, dat was misschien fitter dan ooit. Uh, ja, top? maar als ze worden uitgeschakeld vanavond, stel, ze staan nu trouwens, he, met die 2-1-voorsprong aan de goede kant van de score. Ja. Laat dat duidelijk zijn: na die eerste wedstrijd die in 1 1 eindigde in Spanje. Maar mochten ze eruit gaan bij Schalke waar het nu dus niet naar uitziet, dan was het misschien wel de laatste van uh, Raul in de Champions League. Want Schalke staat tiende en gaat het dit seizoen niet redden. Er liggen nog altijd wel mogelijkheden voor Valencia. Nu aan de linkerkant van het veld met Roberto Soldado. De invaller in de ploeg gekomen al een kwartiertje geleden. Nog niet veel van hem gezien. Maar zojuist wel weer een kans voor Tino Costo. Tino Costa die oog in oog kwam met Noyer met zijn passen niet uitkwam naar de voorzet vanaf de rechterkant van Joaquim. Voormalig Spaans International die daar goed op dreven is, af en toe ook wel opduikt aan de linkerkant. En aan die linkerkant van het veld zien we nu het balbezit voor Mathieu, de Franse verdediger. Zet de bal goed voor. De bal wordt verlengd, maar achterin opgepakt door Valencia. Daar kan worden geschoten, maar de bal wordt ook opgepakt door Manuel Noyer, de doelman van Schalke 04 Uiteindelijk is deze poging iets minder spannend dan die in eerste instantie leek te zijn. De poging dus van Valencia op het middenveld opgepakt, de bal. En dat was de invaller, zojuist Tino Costa, die het probeerde. En achter het doel van Noyer, daar zien we heel veel papieren. Zo af en toe omhoog gestoken door de fanatieke aanhang van de club uit Gelsenkirchen. Daar staat dan op dat Noyer moet blijven. Want hij is werkelijk een fantastische keeper geworden. Bayern Willem, Manchester United Willem, noem het allemaal maar op. Een wissel aan de zijkant bij uh, Schalke 0-4. Waar Draxler in de ploeg uh, mag gaan komen. Hij uh, gaat uh, zijn ploeggenoot, ik denk dat dit Gourado is, gaat, uh, gaat hij aflossen. Een minuutje of tien nog op uh, de klok. En die 2-1 voorsprong voor Schalke staat nog altijd op het uh, scorebord. Het handje van de coach, want hij staat onder druk maar lijkt een succes te gaan boeken vanavond. Felix Magat, veel geplaagd, onder druk, moet weg aan het einde van het jaar, zo lijkt het. Maar hij zit er nog en zijn ploeg met 2-1 voor en met 1 been... in de volgende Champions League-ronde. De Nederlandse handbalmannen hebben hun ek kwalificatiewedstrijd in en tegen Griekenland verloren. Richard van der Made. Nederland ging op Creta met 30-23 onderuit. En door die nederlaag heeft Oranje alleen in theorie... nog een kans om zich te plaatsen voor het EK. In een pool met verder de sterke handballanden Tsjechië en Noorwegen... plaatsen de twee beste ploegen zich. Maar Nederland staat na drie wedstrijden op nul punten. Na een zwak begin kwam Oranje terug van 10-4 tot 11-11. En bij 16-12 opnieuw tot 17-17. Maar daarna was het over voor de Oranje ploeg... dat eerste doelman Gerry Eilers duidelijk miste... en in de dekking te veel fouten maakte. Zaterdag is in Rotterdam de return. Jou Yi en Dicky Paliama zijn in de eerste ronde van de All England, het Wimbledon van de badmintonsport, uitgeschakeld. En Vitantonio Liuzzi heeft het laatste stoeltje in de Formule 1 gekregen. De trojaan wordt de tweede rijder van Hispania Racing, HRT. De 29-jarige Liuzzi raakte in januari nog zijn plaats bij Force India kwijt aan de Britse Paul Di Resta. En tennisser Icon heeft met een blessure op moeten geven... in de eerste ronde van het challenge toernooi in Sarajevo. Seisling staakt in de derde de strijd tegen de Rus Zunof. En een dag na zijn tweejarige schorsing wegens doping... heeft Franco Pellizzotti zijn afscheid als wielrenner aangekondigd. Het Italiaan werd door het internationaal sporttribunaal geschorst... op basis van afwijkende bloedwaarden. 33 jaar spelen hij inmiddels. en Hij heeft zijn tweede plaats in de Giro van 2009. en de bergtrui in de Tour van datzelfde jaar verloren. En tot slot, Kenny Kutsnetsov is in Turijn. Europees kampioen schoonspringen geworden op de 1 meter plank. Dat deden ook Nederlanders mee. Jorik de Bruin en Ramon de Meijer die haalden de finale niet. Frank Villaerts tot een Milan. Ja, de spanning blijft toenemen. Nog goed 10 minuten in deze wedstrijd. Het is nog 0-0 op White Hart Lane. En het risico wordt steeds groter bij Milan. Dat wel steeds beter een Ibrahimovic in de punt van de aanval weet te vinden. De aannames van de Zweedse zijn werkelijk om te zoenen. Alleen heeft hij steeds twee Engelsen in zijn nek hangen. Dat is er vaak eentje te veel om nog een fatsoenlijke actie te kunnen maken. Daar is weer de druk van de Milanezen. Met Merkel zojuist ingevallen. Een jonge middenvelder, een Duitser, 19 jaar. Eigenlijk nog nooit iemand van gehoord. Hij heeft eventjes bij Stoetkart nog gezeten. Toen is hij opgepikt door Milan dat is een talentje. Dat heeft een hele snelle actie in huis. En ook een hele vlotte, goede, strakke paas. En er zit veel beweging in. En dat zie je bij Milan niet zo gek veel. dat is wel wat de ploeg nodig heeft. Seedorf draait weg bij Modric. Vindt Merkel dan? Die heeft veel ruimte. Men zoekt aan de linkerkant naar Antonini. Antonini met de voorzet natuurlijk proberen te zoeken naar Ibrahimovic. Pato was daar ook nog in de buurt. Uiteindelijk is het Dawson die de bal over de achterlijn kopt. Dus corner voor AC Milan. En daar is weer alle, alles wat aan luchtmacht aanwezig is bij de Italianen. Zal zich daar vooraan gaan melden. Ik denk zelfs dat Merkel, de jongeling die ingevallen is, nu ook die corner gaat nemen. Ik zie hem wel die kant op gaan. Nesta mee naar voren. Natuurlijk aanvallend koppend. Ibrahimovic is daarbij. Pato is erbij. Ook een van de gevaarlijkste spelers bij Milan in deze wedstrijd. Corner uh, genomen. Weggewerkt achterin bij Tottenham Hotspur. Ingebracht weer door Seedorf In de richting van Ibrahimovic. Weer zo'n geweldige aanname met Dawson daar vlak voor zijn neus. Pato dan wegdraaien met drie tegenstanders in zijn nek. Maar dat doet hij niet. Antonini met de voorzet richting de tweede paal. Daar is geen Milanese te vinden. En weer is het Seedorf die oppikt. Wat een ongelofelijke belegering zijn we aan het bekijken op White Hart Lane. De belegering van de goal van Comes. En het is te hopen voor Tottenham dat ze overeind blijven. En dat ze hun sprookje in de Champions League kunnen voorzetten. Antonini. Antonini, ik dacht eventjes, hij gaat weer een voorzet geven. Maar hij legt hem toch nog even breed richting Merkel. Zoeken naar de vrije man. Via Nesta, Zeedorf zijn we aan de rechterkant uh, beland. Daar uh, waar Abate misschien nog wel diep kan gaan. Maar daar is eigenlijk al geen ruimte meer voor. Seedorf moet dus haast wel achteruit richting Nesta. Oezoordig paasje in de breedte. Crouch zit er dan bijna tussen. Maar die is niet snel genoeg. Milan, ware belegering op de goal van Tottenham 0-0. Nog steeds. Schalke of Valencia? Ragnar. Nou, bijna de 3-1 van Schalke. Maar de bal gaat smoeihard werkelijk op de kruising. Nou, een geweldige fout in de verdediging van Valencia. Waar ze helemaal mis en waar Cavranovic dan kan gaan lopen. En die schiet de bal dan werkelijk keihard op de kruising. De fout is van Ricardo Costa die een stuiterbal helemaal verkeerd inschat. En dan nou denk ik als hij het vizier met een kleine 10 minuten op de klok Gavranovic, als hij het vizier ietsje op scherp had gehad, Ietsje meer op scherp en als hij ietsje koeler was geweest had hij de bal laag gehouden. Had hij meer kans op succes gehad. Nu was de bal toch wat wild. Het zag er wel mooi uit maar... Het blijft dus bij 2-1. Kloeke gaat er vanaf. En Sarpij, een nieuwe verdediger, komt erbij bij Schalke 04. Dat was eerder ook al de 17-jarige draksler in de ploeg bracht. Veel jonge spelers worden aan de kant van Schalke in dit moeizame seizoen. Corner genomen bij de Duitsers. Bal wordt niet opgepakt uiteindelijk door Sarpei. Die speelt de bal terug richting Heuwedes En dan gaat het terug tot bij de doelman van Schalke, Neuer. Die geeft er eens een flinke klap aan, zeg. En, uh... Nou die bal komt bij zijn collega aan de overkant van het veld Terecht, Vicente Guaita. Moeilijke naam van deze Spaanse doelman. En hij met het bal bezit. In het strafschopgebied, inmiddels is de bal genomen en kan Valencia verder via de linkerkant in de verdediging. Maar met Navarro natuurlijk een brok ervaring staat Ricardo Costa ook daarbij. En inmiddels is het Topal, de Turk, de man van de prachtige voorzet bij de eerste goal van de avond. En die was van de Spanjaarden in de 17e minuut. Prachtige kopbal van eh, dichtbij van Ricardo Costa. Maar de actie was ook zeer vrij die eraan vooraf ging. En toen in de 40e minuut de gelijkmaker van Farfan in de 53e minuut. Gavranovic, de jonge Zwitser. De wedstrijd met het balbezit voor Valencia. Er wordt wel gejaagd door Raúl gaat terug tot bij de Spaanse doelman en dan gelooft deze Spaanse aanvaller van de Duitsers, Raúl González Blanco. Hij gelooft het wel. 71 Champions League doelpunten staan er op zijn naam. Maar Hij zoekt natuurlijk altijd nog naar meer. 33 jaar hij ziet is hij trouwens. Van dan aan de rechterkant en die wordt neergeschoten en Mathieu... Hij is de boosdoener. Publiek ageert meteen. De Franse verdediging, de van Toulouse. Zit al een tijdje daar in Spanje. Gaat eens kijken hoe het met Farfan is. Maar de beloning is daarvan de scheidsrechter. Namelijk in de vorm van de vierde gele kaart. De Duitsers aan de goede kant van de score. Het staat 2-1 voor Schalke tegen Valencia. En Tottenham ook nog steeds aan de goede kant van de score. Maar de vraag is of ze het over de 90 minuten heen trekken, Frank vooralsnog gaat dat prima. Milan moet. De druk neemt toe. qua tijd in ieder geval. En het aantal kansen neemt ziendere ogen af. Bij Tottenham een wissel geweest. Daar is Crouch eraf gegaan. Pavliuchenko daarvoor in de plaats gekomen in de spits. Daar komt weer een voorzet van Modric. Wordt geblokt daar achterin door Merkel. Die werkelijk overal te vinden is op het veld. En de corner moet weggeven aan de Engelse. Biddend zit het publiek op de tribune. En dat geldt eigenlijk voor allebei de kampen. De Engelsen en de Italianen. Beiden hopen ze dat er nog wat uh, gaat gebeuren. Eigenlijk hopen de Engelsen dat er niets meer gaat gebeuren. Want die vinden het wel prima zo. Hun sprookje in de Champions League waar ze voor het eerst aan deel mogen nemen. Dat zou voortduren bij deze 0-0 stand. De corner wordt uh, weggewerkt. Bale is de man die hem als laatste raakte. Dacht ik. Maar dat was dus Nesta, zegt De Bleker in ieder geval. En dan kunnen de, uh, kunnen de Londenaren gaan gooien. En nemen daar natuurlijk alle tijd voor heel rustig aan. En uh, Flamini daar in de buurt, die wordt voortdurend uitgejauwd. Heeft ook al een gele kaart gekregen. Dat was natuurlijk koor op de molen van het publiek hier en in die ingooien. Dan moet uh, Milan inmiddels even mee gaan opletten. Bal bij de cornervlag. Sandro, twee tegenstanders in de nek. Probeer natuurlijk daar die bal binnen te houden. En Merkel is daar weer bij. En die wint weer een duel. Die speelt echt een geweldige wedstrijd sinds die is ingevallen. Heeft hij nog... Niets verkeerd gedaan. 19 jaar jong. Moet je op gaan letten. Dat is een echt een hele goede speler. Pato samen met Seedorf komt hij eruit. Daar is hij weer. Merkel. Bal neerleggen voor Thiago Silva. Thiago Silva dan zoeken naar Robinho. Die moet de bal op de middellijn ongeveer gaan ophalen. Dan uh, krijgt hij hem ook weer terug. En dan zoeken aan de linkerkant naar de ruimte. En de voorzet richting de tweede paal. Goede voorzet ook. Weggewerkt door Dawson. Opgevangen door Pato. Pato wegdraaien bij zijn tegenstander. Zoeken naar de ruimte. Maar die is niet te vinden voor de Braziliaan. En dan moet Tottenham er weer afkomen met Pavlyuchenko. De rust die de bal uiteindelijk via een tegenstander over de zijlijn laat gaan. En dan kan uh, Londen weer even opgelucht ademhalen. En komt uh, zometeen Milan met de laatste wissel. Flamini gaat eraf. De tijd dringt voor de Milanese 0-0 nog steeds. Straks weer vanzelfsprekend. Zometeen gaan we het ook hebben over het uh, wielrennen van vandaag. Was veel te melden. Uh, we gaan vooruitblikken natuurlijk ook op de Europa League. Met, uh... Fred Rutte en ook Frank de Boer komt nog even voorbij. Overigens zit Arjan Robben voor het eerst sinds het WK in Zuid-Afrika... weer bij de selectie van Oranje. Bondscoach Bert van Marwijk heeft hem opgenomen... in zijn voorlopige groep van 27 spelers... voor de twee EK-kwalificatiewedstrijden op 25 maart. Dan speelt Oranje uit. En op 29 maart thuis tegen Hongarije. De terugkeer van Robben gaat ten koste van Stijn Schaars van AZ... die niet is geselecteerd. Ragnar Niemeyer... 4,5 minuut. Ja, ja, minuut hebben de Duitsers nog en dan staan ze in die volgende ronde. Maar daar de aanval via de linkerkant met Mathieu en zijn inzet gepakt. En dan zegt hij dat hij geduwd wordt en dat hij een strafschop wil hebben. Nou kunnen heel veel mensen dat zeggen. Krijgen is een ander verhaal. Randje buitenspel, het hinderen van Sarpei, Maar dat is dan net niet zwaar genoeg om de bal op de stip te leggen. En Mathieu kan ook nog schieten en zo loopt hij met een sisser af voor Schalke 04. Minuutje of vier, dus nog in dit moeizame seizoen voor de Duitsers. Wel in de finale van de Beker tegen MSV Duisburg. En daarin moet het gebeuren: het halen van Europese voetbal. Aanval van Schalke. daar komen ze via de rechterkant. Dan is het dan die Topal, die Turk die een duwtje uitdeelt. Draxler is er snel alweer vandoor, maar daar leek toch sprake van een overtreding. De scheidsrechter heeft het even moeilijk in deze fase met wat discutabele momenten. Eriksson uit uh, Zweden. In de middencirkel zijn het de Spanjaarden die vechten met de moed der wanhoop. Steeds die Mathieu vrij aan de linkerkant. Nu wordt de bal uitgekapt door Tino Costa. En wordt er gelopen nog altijd door die speler. Ruimte ligt aan de rechterkant. Wordt nu ook gezien. Schalke met veel mensen terug achterin. Als de bal is bij Joaquin. Joaquin op de zijlijn. En daar veel mensen van Schalke in de buurt. Bijvoorbeeld Sergio Escudero. 21 jaar pas. Een van die jongelingen dus. En dan gaan ze de middenlijn over de Duitsers aan de linkerkant van het veld. Het balbezit, even het temporiseren ook bij die Julian Draxler. Dat grote talent in Gelsenkirchen Want pas 17 jaar. Mooi driehoekje, daar komen ze goed uit. Aan de linkerkant nog altijd Escudero weer met het balbezit. En dit kost allemaal tijd, het combineren daar aan die zijkant. Navarro op de achterlijn inmiddels bij de Spanjaarden. En Escudero, Topal haalt de bal weg uit de voeten van de speler van Schalke 04, Joaquin dan. Bij de ploeg hebben we toch een hoop energie verbruikt. Zo lijkt het, want heel snel gaat het allemaal niet meer. In de as van het veld komt Valencia, maar waar moet het uh, naartoe? Ricardo Costa met een opening aan de rechterkant van het veld. Nog steeds veel mensen van Schalke achterin. Dit ziet er opnieuw goed uit bij uh, de Duitsers. Want die uh, lijken een muur te hebben opgetrokken waar uh, de Spanjaarden niet doorheen komen. Of toch? Want uh, er is een gaatje. Er wordt een gaatje geslagen. Er komt ook een voorzet. Die bal gaat door. Onder de voeten van een van de Schalkenspelers binnen het eigen 5 meter gebied. En Roberto Soldado staat daar in de buurt en denkt ja als ik dat van tevoren had geweten. Dan was ik toch net even ergens anders gaan staan. Maar uh, nu rest een corner voor Valencia. Dat het dus toch, ondanks dat het goed stond bij de Duitsers eventjes doorheen was. En de verdediging heeft toch al een hoop doelpunten tegen gekregen dit seizoen. En af en toe toch wat onzekerheid. Hier is hij dan misschien nee want de bal naast. Navarro uit de corner lijkt voor een halve omhaal te gaan, zo uit de draai. Maar dat is iets te veel gevraagd van deze geroutineerde verdediger. En dus het balbezit voor Nooijer. We zitten echt in de laatste minuten, 2-1 voor Schalke. Gisteren hebben we gemeld dat FC Utrecht stopt met vrouwenvoetbal. Veel van de speelsters van Utrecht staat op dat moment op Cyprus. En kregen het daar te horen. En dat notabene aan de vooravond van de finale van de Cyprus Cup. Want het Nederlands vrouwenelftal had daar de finale gehaald. Nou, of het invloed heeft gehad, dat zullen we nooit weten. Maar Oranje verloor na verlenging vanavond de finale met 2-1 van Canada. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Claudia van den Heiligenberg van AZ maakte het enige doelpunt... voor de ploeg van de bondscoach Roger Reynus. Frank Wielaerts tot in de Milan, de slotfase. Blessure tijd. Het is nog steeds 0-0. Drie minuten krijgen we erbij. Die zijn inmiddels ook al ingegaan. Milan verovert de bal direct na een ingooi van Lennon die niet goed was. En het is Robinho die inlevert bij Zeedorf. Die wordt opgejaagd door Jenas. Jenas verliest dat duel van de Nederlander. En die kan zo het hele middenveld oversteken. Dat gaat wat al te gemakkelijk. Terug naar Robinho. Die krijgt ruimte om te schieten. Hij krijgt hem terug van... Oh, dat scheelt niks zeg. Hij krijgt hem terug van Ibrahimovic. Het is een half metertje dat de Braziliaan die bal overschiet. Gomez was al verslagen. Want die bal was behoorlijk goed geplaatst. Alleen een beetje te hoog. Lastige bal. Hij moet een buitenkant nemen ineens. Vol risico. Niet goed geluid. Maar daar was dan toch bijna die 1-0 waar Milan naar op zoek is. En dit geeft ook wel aan hoe groot de spanning is. Allegri baalt als een stekker. Wel de corner voor Milan. Daar komt hij richting uh, Gomez. Gomez zit mis. En dan wordt hij geholpen door uh, de blekeren. Die zegt uh, de keeper wordt aangevallen op het, de rand van zijn doelgebied. En uh, die Italianen zijn het daar natuurlijk massaal niet mee eens. Het is nog steeds 0-0. Milan heeft één goaltje nodig in de blessuretijd. Ragnar, hoe lang nog bij jou? Vier minuten. We zijn de extra tijd ingegaan. En ook voor Valencia geldt. Die ploeg heeft nog maar één goaltje nodig. 2-2 zou genoeg zijn naar de 1-1 in Spanje. En aan de rechterkant een Spanjaard in balbezit. Aan de rechterkant de hoogte van de middenlijn. Een Spanjaard in dienst van een Duitse club, namelijk Raul. Heeft de bal vooruit gespeeld in de richting van Farfán, de oud-PSV'er. En die brengt de bal nu het strafschopgebied in. Daar kan worden opgepakt. Maar wie gaat er schieten? Wie gaat er schieten? Cavanovic misschien? Nou, daar is het schot van Varvan. De bal wordt teruggelegd, zeg maar, tot een meter of veertien van de goal. Maar helemaal verkeerd geraakt. De bal gaat over de zijlijn. En het blijft 2-1 voor Schalke. Eén goal heeft Milan nodig. Maar komt hij erop? Dan moet je wel de bal hebben. En vooralsnog is het niet zo. Rednap geeft aan. Nog twee minuutjes. De Milanezen zitten een beetje zuur te kijken om zich heen. En bij de Londenaren gaat iedereen er steeds meer in geloven. Bal over de zijlijn. Milan wil gooien. Maar mag niet van de blekeren. Dat moet namelijk Tottenham gaan doen. Die gaan eerst elkaar eens aankijken. Doe jij het? Doe jij het? Nou, niemand gaat dat natuurlijk doen. Intussen viert het publiek massaal feest. Want niemand wil die ingooi nemen. En hoe langer het duurt, hoe sneller de tijd natuurlijk verstrijkt. De bal over de achterlijn. Denk ik dat er ook nog een corner gaat komen via Strasser. Ook ingevallen bij AC Milan. En dus nog meer tijd voor Tottenham. Dan kun je net zo goed afsluiten En dat doet de blekeren dan ook. Het sprookje van Tottenham duurt nog altijd voor... 8, de laatste acht hebben de Engelsen bereikt ten koste van AC Milan. Dankzij die 1-0 uitoverwinning. En naar Roma, dus ook Milan eruit. Blijft alleen Inter over. Schalke, Valencia, dag naar. Minder dan 2,5 minuut. 2-1 voor Schalke. Vrije trap van Valencia. Bal weggestomd door Manuel Neuer. Wel straks op het van de Duitsers weer ingebracht. En het bal bezit nu voor Mata. Niet heel veel van hem gezien. En verdediger met Sarpij en Raoul die mee terug is. Hij scoorde voor Schalke trouwens in de eerste wedstrijd. Javranovic. Er liggen nu heel veel ruimtes op het veld. En wat doet hij dat al fraai? Maar hij raakt de lat met een stift van heel ver weg. En daar heeft het publiek toch werkelijk een groot applaus voor over. Want hij ziet dat die Spaanse keeper ietsje, pietje ver voor zijn doel staat. En dan raakt hij de bovenkant van de lat. Heel spectaculair, maar... Terwijl de herhaling op de monitor blijven komen. Kan je het er ook zeggen. Dan ging je aan beide zijkanten. verdedigers of middenvelders. Ik weet het niet zeker mee bij Schalken. Als een van die mensen de bal had gekregen. Ja, dan was je met z'n drieën op de goal afgegaan. Nu is het spectaculair, maar levert het niks op. Blijft het 2-1. Heeft Valencia nog altijd genoeg? Aan één goal aan de zijkant nu weer de Duitsers. De bal komt nu niet bij Gavranovic. In tweede instantie dan misschien toch. Nee, weggehaald door Mathieu. Heel veel druk op de Spaanse defensie. Ruimte ligt aan de rechterkant. Speelt dan niet naar links. Want Farfan en Gavranovic, allebei vrij aan de rechterkant. Nu gaat de bal de drukte in. Is de sliding van Escudero mis? Komt er een fluitje van de scheidsrechter naar een Duitse overtreding? Dan zien we op de klok dat de laatste minuut van de extra tijd nu echt is ingegaan. 2-1 voor 7-0-4. Lange, hoge bal bij Valencia richting de linkerkant van het veld. Maar uh, wordt opgepakt door Tino Costa. De bal wordt weggeramd. Nou, dan kunnen ze weer met z'n drieën op die goalaf van uh, Valencia. Het is alle hens aan dek bij Valencia. Wordt dit dan nu goed uitgespeeld? Ja, zeker. Dat uh, gebeurt door de Duitsers die op een 3-1 voorsprong komen... En we zien de tweede treffer van vanavond van niemand minder dan Jefferson Farfan. Nou, het PSV profiteert nu wel van de zeeën, de oceanen van ruimte achterin. Ze drukte, ze drukte en deden wat ze konden. De Spanjaarden van Valencia, maar ze lieten grote steken vallen. Twee keer eigenlijk binnen de minuut. En nu wordt het wel zorgvuldig afgerond, nu door Jefferson Farfan. En dat zware jaar van Schalke met die matige plek in de competitie levert in ieder geval... Een plek in de bekerfinale op en een plek in de kwartfinales van de Champions League 3-1. Even ademhalen, Schalke dus door en ook uh, Tottenham door. Of misschien ook wel het grootste nieuws dat Milan niet door is wat u wilt. Ja, rust. Uh, Joris van den Berg aangeschoven, want we gaan het over uh, uh, de wielrennen hebben. Het was een mooie dag namelijk voor uh, de Nederlandse wielerploegen. Straks parijs nies maar eerst nog even de uh, rittenkoers Tireno-Adriatico. Sterk bezet ook weer dit jaar, Joris. Met in de eerste uh, etappe Nederlands successen. Ja, ongelooflijk. Rabobank moest uh, in de ploegentijdrit. Want daar begon het mee. Als eerste van start, ja, dan denk je ze zijn kansloos. En in elk geval, Rabobank heeft mijns inziens nooit een ploegentijdrit gewonnen. Maar tot mijn stomme verbazing en, dat ze, en die van vele anderen... heeft Rabobank de ploeg getijstredd gewonnen. Ja, mooi. Met als gevolg. Lars Boom in de Leiderstra, hij ging als eerste over de streep van de ploeg. Maar het gaat natuurlijk daarbij wel om Robert Geesink. Dat is de absolute kopman. Dat is hij uh, dit voorjaar al geweest. En dat is hij in het Tireno. En de rest van de wedstrijden in het voorjaar ook. En hij heeft dus al een aardige voorsprong genomen op concurrenten. Zoals uh, topfavoriet Philippe Gilbert. Ja, het feit dat de ploeg deze ploegentijdrit heeft gewonnen. Zegt dat iets over uh, uh, bijvoorbeeld uh, de ambities van de ploeg? Op het eerste gezicht denk ik niet dat Gesink hier gestart is om te winnen. Er zit niet echt heel veel klimwerk in, in. niet heel veel stijl. En dat is toch zijn terrein om, om tegenstanders te verslaan. Maar je weet het maar nooit, het is een hm. erg goede renner aan het worden. Ja. Wie zijn zijn grootste concurrenten? Uh, Absoluut Gilbert, de Italiaans Carponi. En ik denk toch ook Fabian Cancellara, Altijd hm. gevaarlijk, zeker in het voorjaar. Nou, dat belooft nog wat. Dan Parijs-Nice, zoals beloofd. Ja, uh, je zei het een paar dagen geleden al. Thomas Voeckler, hou hem in de gaten. Mooie demarage hebben we van hem gezien gisteren en vandaag. Vandaag rijdt hij de hele dag voorop met vier anderen. Op het laatst waren dat er nog drie bij hem dan. En hij wint de etappe. En in die kopgroep zat ook, dat was veel interessanter eigenlijk... de Belg in Nederlandse dienst bij Vacansolei. Thomas de Gent, de grote smaakmaker tot nu toe. Winnaar van de eerste etappe. Hij droeg twee dagen de leiderstrui stond hij gisteren af aan Matthew Goss... door bonificatiesconden. Maar vandaag pakt hij hem terug. Hij heeft slim gekoerst. Hij heeft er hard voor gewerkt. Samen met Veukler. Dat waren de twee beste mannen... in de kopgroep. En het peloton misrekende zich... voor de tweede keer op een groepje... waarin Thomas de Gent zat. Zondag was het uh, een paar... tellen. Ja. Vandaag 13 seconden. En de Gent heeft zijn gele trein terug. Zo is dat. Mooi. Dankjewel, uh, Joris uh, van de Berg. Inmiddels uh, meld ik even dat uh, Tottenham dus door is... door die 0-0 tegen Milan. Schalke 0-4. Valencia is inmiddels ook afgelopen... 3-1 voor Schalke. Schalke dus door. Overigens werd er in de Engelse Premier League één wedstrijd gespeeld vanavond. Everton tegen Birmingham City werd 1-1. Doelpunt voor Everton werd gemaakt door Johnny Heidinga. Het is negen minuten over half elf. Het Nederlands cricketteam heeft Gastland India bij het WK in New Delhi redelijk partij geboden. Maar aan de vierde nederlaag op rij viel voor Oranje niet te ontkomen. Voor 30.000 toeschouwers kwam Nederland aan bed tot 189 runs. India passeerde dat totaal in de 37e over voor een verlies van vijf wickets. Uitblinker aan de Nederlandse zijde was bowler Pieter Seelaar. Hij eh, pakte drie wickets, waaronder die van cricketmiljonair Sachin Tendulkar. Eh, verslag heeft Geert de Groot, die sprak met hem. Dit was de wedstrijd, uh, misschien wel, uh, Piet Cela, waarvoor jullie hier naartoe gekomen waren. Hè? Een vol stadion, India de tegenstander. En dan speel je een, ja, een puikenwedstrijd. Ja, uh, het is wat je zegt. Een vol stadion, in India. Het geluid wat uh, van de tribunes kwam... is iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. En uh, Hoos waarschijnlijk ook nooit meer mee zal maken. Uh, ja, en uh, dat je dan zo presteert... dat is toch iets waar ik uh, vrij trots op ben. Het is jammer dat het uh, teamresultaat er niet naar is... Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar uh, ja, ik denk dat ik uh, uh, weg kan lopen van deze prestatie. En dat ik mezelf uh, ja, een schouderklopje kan geven. Ja, want je zei het al. Een gekke huis. één een, een groot pandemonium. En jij krijgt ze stil. Drie wickets in tien overs. En die wickets niet de minste. Hè? Sachin Tandulkar. Uh, Pataan. En halfgrot Sewak. Ja, uh, het is inderdaad wat je zegt. Ik denk dat... Uh, de stilte na die drie wekkers nog wel indrukwekkender was dan het geluid wat er uh, na de eerste runs kwam. Ik, uh, <laughs> ik weet ook zelf inderdaad wat ik net al zei, wat ik, uh, dat ik niet wist wat er gebeurde eigenlijk. Ik bedoel, je pakt inderdaad wat je zegt, mensen die hier uh, niet, waar, ja, nou ja. Waar mensen... je droomt, hè, droomt, waar helden zijn. Ja, precies, het zijn, het, het zijn hier eigenlijk geen mensen, het zijn wat je zegt, het zijn goden. Dus uh, ja, um, om dan zo te presteren tegen dat uh, soort spelers, uh, dan uh, ja... Ik denk toch wel dat je heel tos mag zijn en uh, op dit moment ben ik een hele blije jongen. Uh, was het dapper cricket van Nederland naar een gewonnen tos uh, te gaan betten? Uh, dat denk ik wel. Ik bedoel, uh, We hebben hier natuurlijk vorige keer gespeeld waar we eerst uh, zijn gaan fielden en de 330 om ons oren hebben gehad. Dus uh, ja... Het is een lastig uh, iets. Uh, je gaat eerst betten en je zet een, een, een totaal neer wat uh, niet goed genoeg is voor dit niveau. Dat is het enige probleem, denk ik, um, van vandaag. Uh, we hebben op een gegeven moment uh, teveel India uh, het uh, spel laten dicteren. In plaats van het spel over te nemen. Dat is het enige waar ik ze zeggen van dat we daar niet echt um, brave hebben gespeeld. Maar uh, ik denk aan het einde hoe Pieter Boren en Bukhari die, uh, die innings uh, aanpakten. En hoe wij in het veld vandaag uh, stukken beter waren dan... Uh, de rest van de, de afgelopen wedstrijden... denk ik toch wel dat je kan spreken van Brave Cricket. Jullie krijgen nu Bangladesh en Ierland. Dat zijn de twee landen waarvan je voor het toernooi denkt... nou, misschien hebben we daar een kansje. Het wordt misschien nog leuk. Uh, ja, klopt. Ik bedoel, uh, Bangladesh... Um, hebben natuurlijk een wedstrijd verloren tegen West-Indië... waarin ze zijn afgeslacht. En um, ja, het, het, het Bangladesh-publiek... Um, wacht nu op een um, afslachting van het Nederlands elftal, denk ik. Maar dat... Uh, is voor ons denk ik alleen maar uh, goed, want zij staan nu onder druk. Uh, wij hebben niks te verliezen, wij hebben alles te winnen en zij kunnen alleen maar verliezen. Dus ja, uh, inderdaad ook wat je zegt. Dat zijn de twee wedstrijden waarvan je vooraf zegt die uh, kunnen we winnen in principe, want Bangladesh hebben we al verslagen. We spelen nu wel weliswaar in hun. Condities, maar um, ja, ik denk dat als wij gewoon goed voorbereid die wedstrijd ingaan... dat we uh, ja, gewoon nog steeds een goede kans hebben tegen die jongens. Pieter Selaar, ze hadden het er al even over die twee wedstrijden die, die nog komen. Voor de duidelijkheid, Nederland speelt bij het WK maandag nog tegen Bangladesh. En volgende week vrijdag tegen Ierland. Een dag, voor de weken afstanden opende Inze in Inzel vanavond... de internationale schaatsacademie zijn deuren. Manix Wiebert Wieberdink is al jaren actief als manager van schaatsers... uit kleinere schaatslanden. Met de schaatsacademie in Inzel wil hij het niveau in de breedte opkrikken. Verslaggever Steven Dalenbouts nam in de drukke uurtjes voor de opening... alvast een kijkje. Oké, de tekst Kia Speedskating Academy moet hoger, moet eerst komen Kia de onder speed skating en dan academy. Zo plak je het erop. Dan een witruimte en dan komen alle sponsoren komen ja, erop. Maar dan komen we er niet onderaan. Kijk eens. Ja, het is nog even de laatste, de laatste dingetjes afplakken en, de, en dat soort werk. Ja, we zijn druk bezig om het, om het klaar te maken voor de grote opening. Wat, leg even uit. Wat, uh, er was een ziekenhuis. Jij kwam in Insel. Je hebt dat ziekenhuis gekocht. Hoe ging dat? Ja, ik, uh, ik was destijds in Insel uh, omdat ik hoorde dat er uh, dat de ijzeren werd overdekt. En uh, ik had een pand gezien. Ik besprak het met de burgemeester. En die zei van, maar wie bedenkt, stop. We hebben heel wat beters voor jou. Namelijk het oude ziekenhuis van Insel. Dit is de woonkamer, hè? Ja, dit is de Philips Living Room. We hebben vloerverwarming. We hebben een heel mooi uh, ensemble aan meubelen bij elkaar gezocht. Dit is ontzettend chic. We hebben uh, blauw-wit streepjesbang. We hebben kroonluchters aan de plafonds. Mooie ornamenten. Gipsornamenten. Ja, het is, dit is echt het pronkstuk van, van de academy. De woonkamer uit... Aan de linkerkant nog een, uh, een wc'tje en hier is de ontbijtzaal En er zitten een paar grote schaatsers hier uh, te babbelen. Ja, ik zie tot mijn verbazing Q Lee zitten. Ik dacht dat hij vanochtend op het ijs moest staan voor training. Maar hij zit lekker te praten met Jeremy Waterspoon en Shingyol Jegal ja, Om hem heen pakken mensen nog uh, druk spullen uit. met Jeremy Waterspoon zelf is het toonbeeld van rust... Waterspoon stopte vorig jaar met schaatsen en zal nu coach worden op deze schaatsacademie. Hij verhuist van Calgary naar Insel en zal de schaatsers hier dus begeleiden. Ja, yeah, I'm gonna you know do whatever it takes to make sure that they they have the best pro training program for them. Sometimes that's gonna if it means training with them so they can see how some things are done then then then I'll do that. And you're gonna use your your own programs, the training programs? Yeah, of course it's, Waterspoon vertelt dat hij zijn oude trainingsprogramma zal gebruiken, ook als coach. Maar tegelijkertijd zal hij ook vernieuwen. Copy it and paste it and print it out a little different font and say, here's a new program or something. It would be easy. <laughs> yeah, it would be easy, but that's never what. That's not the, the, the best way. What's easy sometimes is uh, is a mistake. So, um, but also that's boring too, to just repeat something. And it's also because you want to because that that's what Marnix says he wants to bring the the level of speed skaters to a, to a higher level is it is it your goal as well yeah, of course. Um, het doel is om het niveau van het schaatsen in de breedte omhoog te krijgen daar zal coach Waterspoon zich voor inzetten de schaatsers uit hun kleine schaatskringetje in eigen land halen en ze dingen leren die ze anders niet hadden geleerd so they might want to become coaches themselves one day so if they get a good experience and learn some some new information that... You know, officiële their, uh, their Vanuit de ontbijtzaal langs de kiwis, de banaantjes, de mandarijntjes, de sinaasappels. Hij komt in de in de ontvangshal, hier komen de de schaatsers straks binnen. Nou, dan gaan ze uiteindelijk aan het eind van de dag de trap op. We hebben 15 uh, 15 slaapkamers op de eerste en de tweede etage. En in de slaapkamer zelf, kom maar eens mee naar een van die kamers. En volgens mij, ja, als je uit het raam kijkt, ja, er staat nog een ander uh, huis voor, een ander gebouw voor. Maar je ziet een hoekje van de ijsbaan hier, uh, 500 meter verderop. Nou, loop je naar het linkerraam, dan kijk je dus op de ijsbaan uit. Het is echt, Overal zie je, zie je Insel en overal vanuit, vanuit elke kamer zie je de ijsbaan liggen. Om te beginnen komen hier schaatsers die in eigen land gewoon geen omstandigheden hebben. Geen toegang tot ijs. Gestructureerd toegang tot ijs. Uh, maar hier komen ook schaatsers zitten met potentie. Als je kijkt naar een Shane Dobbin of een Bart Swings uit België... of een Harold Siloffs uit Latvia. Die komen hier te zitten en samen kunnen ze elkaar ook beter maken. Goed, Dan verplaats ik me even in de situatie van bijvoorbeeld Bart Swings uit België. Um, als hij hier wil komen trainen, moet hij geld meebrengen? Moet hij betalen voor een plaatsje in, dit, in deze academie? Mijn doelstelling is dat dat niet hoeft... Het kost wel geld, maar dat kunnen we doen door mijn sponsoren die ik heb in Nederland. Iedereen kent die, die logos op te pakken van de buitenlandse schaatsers. Maar het geld wat we dan hebben sturen we niet naar zo'n sporten, maar sturen we naar Insel. En een bijdrage van de ISU, die twee dingen samen. Dus mijn sponsorgeld vanuit Nederland, niet sturen naar een sporten, maar naar Insel. Met medeweten natuurlijk van zo'n sporten. En in samenwerking met de ISU kunnen wij dit project kostendekkend draaien. Dat is ook mijn doelstelling. Ik wil er geen geld aan verdienen. Het moet break-even kunnen draaien, daar ben ik blij. En moet er moet natuurlijk ook gedoucht worden. Ja, we ja. hebben op elke etage vijf douches, vijf toiletten. En we hebben zelfs een regendouche aan het plafond. Nou, die doet het. Dat is duidelijk. Bij de Internationale Schaatsacademie, Mannex Wiebedink was dat tegen Steven Dalenboud. We gaan vooruitkijken naar een boeiend voetbalavondje van morgenavond. Want uh, laten we beginnen met PSV in de Europa League tegen Glasgow Rangers... samen met Celtic de topploeg in het Schotse voetbal. Maar Rangers is uh, toch niet meer de ploeg die het tien jaar geleden was. Doordat er minder geld te besteden is, is de ploeg weggezakt in Europa. De topspelers die het toen nog aan zich wisten te binden... die komen er gewoon niet meer. Het speelt nu, uh, het speelt nu een heel ander type voetbal. PSV-trainer Fred Rutte. Nou, in een paar woorden, uh, stevig mannelijk, uh, uh, een winnaarsmentaliteit en, uh, en vanuit reactiespelend. Ja, dus verdedigend. Ja, ja ik bedoel, dat is de keuze van de coach en, uh, en, uh, ja, ze, ze hebben, ik dacht ik uh, in de vorige wedstrijd gesteld, ik heb ze 3-0 uh, verloren en dat is heel erg ingehakt daar. En dan uh, daarop hebben ze een aanpassing gemaakt door met vijf man achterin te gaan spelen. En, ja, daarna hebben ze resultaten gehaald. Ja, en dan, dan houdt de coach vast aan, uh, aan, aan dat gegeven. Maar ze kunnen ook wel switchen hoor. Uh, afhankelijk ook een beetje hoe de tegenstander speelt. Daar, uh, daarin maken hun, uh, hun aftal uh, daarin samen. In ieder geval de formatie. Als je de, de twee teams op elkaar legt, zeg maar. dan denk ik toch dat jullie op elke positie individueel beter zijn. Nou, op elke positie, dat, uh, daar ben ik niet mee eens. Ik, ik, ik vind wel dat wij uh, voetballend. Tuurlijk zijn wij, vind ik wel dat wij de, de, de boventoon voeren, ja. Maar als je gaat kijken naar, naar, naar de teamtotaliteit... Kijk, fysiek is, zijn zij enorm sterk. Ze en, zijn ook fit. En, ze, hebben, bo, eh, ze hebben een vleugelverdediger die, die, die nog grotere longen heeft... bewezen spreken, als Daniel Alves. Ja. Ja, die, en die blijft maar gaan. En, dat, dat is wel ook, ook een, een, een kwaliteit van, de, van het team, hè. Alleen het is een iets andere kwaliteit als wij Nederlanders graag willen zien. Hè? Wij willen graag dat vrellen, mannen uitspelen, technische vaardigheden, et et cetera. Maar dat is dit team wat minder als dat, als dat wij dat hebben, ja. Hang jij voorafgaand aan de wedstrijd morgen in de kleedkamer een bordje neer voor je spelers. Geduld is een schone zaak? Ja, nou, in, in de eerste Europese wedstrijd uh, maar, ja, kan je niet uh, jezelf voorbij gaan hollen... Uh,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 Fred Rutte, waar staat ze overigens, hebben PSV en Philips besloten... het bestaande overeenkomst uh, op 1 juli 2011 met vijf jaar te verlengen. Philips dus uh, nog uh, zeker vijf jaar langer sponsor van PSV. Dan naar Twente, morgenavond, Zenit Sint-Petersburg, zonder Brian Ruiz. Dan staat de beschikbaarheid van Wout Brama... en de in de competitie geschorste verdediger Douglas tegenover... Kans is groot dat Bart Buizen vanaf het begin meedoet. De Belgische link eh, linksback lijkt zich na een moeizame start... nu toch in de basis te hebben gevoetbald. En Buizen is niet bang voor Zenit. Toch de kampioen van Rusland en de uefa winnaar van 2008. Nee, zeker niet. Ik uh, weet ook niet waarom we moeten bang zijn. We hebben, we hebben Ruben Kazan terecht naar huis gestuurd. En uh, ja, nu met St. Petersburg is het een beetje een gelijkaardige ploeg. Misschien wel een klein beetje beter, maar... Goed, wij kunnen, ook nog, wij kunnen ook beter dan de prestaties die we geleverd hebben tegen, tegen Robin. Dus uh, we zijn zeker niet bang om, uh, om ze niet uh, thuis uh, te kloppen, nee. Toch komt er een grote club op bezoek die de UEFA Cup wist te winnen. Die laatst weer kampioen is geworden. Zenit heeft uh, inderdaad uh, twee jaar geleden deze Europa League gewonnen. Maar we hebben geen reden om, om bang te zijn. Want, en Milan is ook naar hier gekomen. Die had ook vorig jaar de Champions League gespeeld. En die hebben hier ook niet komen winnen. Dus... Uh, we hebben, we hebben niets te verliezen hier thuis en we spelen vooral de supporters. Het gaat een geweldige sfeer zijn en we hopen een geweldige match te kunnen brengen. Nou zei Ruiz het laatst in een interview, we zijn toch met z'n allen best wel een beetje vermoeid. Hoe is dat bij jou? Want jij hebt nog niet eens zo heel veel gespeeld. Voel jij wat de ploeg voelt en heb je er zelf last van? Ja, maar het is, het is niet echt een probleem. Ja, gewoon iedereen is vermoeid. Wat, wat logisch is als je, als je zoveel wedstrijden speelt, iedereen voelt zich een beetje moe. En uh, ja, de recuperatieperiode is gewoon, is gewoon zeer kort. En je moet je, in die recuperatieperiode moet je je weer gaan voorbereiden op de volgende wedstrijd. En dat, dat, is, dat is zeer moeilijk en dat is lastig. Maar ja, je kan ons gewoon een beetje horen klagen over hoe we uh, lichamelijk vermoeid zijn. Maar ik denk in ons hoofd, als we weten dat we ze niet thuis hebben hier in de Europa League... en we, en we spelen voor de kwartfinales ja dat we, dat we gewoon fris zijn in ons hoofd en gewoon zeggen van... jongens, ja, we vergeten alle pijn en vergeten alle vermoeidheid. En we gaan, we gaan gewoon voor die kwartfinale. Bart, Bart, Bart, Bart, Bart. Ja, daar ben ik. Bart Buizen was dat van uh, FC Twente. We gaan even terug naar uh, Tottenham tegen Milan. Bleef 0-0. Omdat Tottenham uit uh, met 1-0 had gewonnen... is Tottenham dus door naar de volgende ronde. En dus ook Rafael van der Vaart. dat was een zwaar avond. Ja, het was een moeilijke wedstrijd. Ik denk dat, uh, dat Milan een hele goede wedstrijd speelde. Ja, ons toch vrij veel onder druk zetten en uh, ja, die bal goed in de, in de ploeg hield en daar hadden we het moeilijk mee maar ja we hebben gevochten voor wat we waard waren en uh, uiteindelijk uh, ja, zijn we blij dat we doorstaan. wat een verschil hè, met die eerste wedstrijd ja het was, het was heel lastig ik vond dat hun gewoon heel goed speelden vandaag en uh, ze kwamen goed tussen de linies we konden niet echt druk zetten en in het begin we begonnen wel goed vond ik de eerste tien minuten kregen we een paar aardige uh, mogelijkheden maar ja uiteindelijk uh, gaat het om één ding en dat is doorkomen nou heb ik jullie coach horen klagen in de aandacht naar deze wedstrijd... dat jullie wat makkelijk doelpunten tegenkregen. Nou, vandaag uh, was dat dan precies het tegenovergestelde, hè? Ja, we hebben wat dat betreft goed uh, verdedigd met z'n allen. En, uh, ja, we hebben een sterke verdediging. Uh, kijk, Milan is natuurlijk uh, geen kleine ploeg. We hadden wel gehoopt dat we natuurlijk wat, wat beter zouden spelen vandaag. Maar uh, ja, als dat niet gebeurt en je, je voelt dat ook in de wedstrijd... dan is het zaak om het uh, dicht te houden. Hoezo kregen jullie zo weinig grip op de wedstrijd? Nou, omdat hun het goed delen. We uh, uh, blijft wel AC Milan natuurlijk uh, met topspelers. En, ja, als die een goede dag hebben, dan, dan, dan hebben we het moeilijk. Maar ik vond wel dat we, de keer dat we eruit kwamen, was het ook wel gevaarlijk. Maar uh, het was te weinig vandaag. Je werd gewisseld. Ik zag je gelijk naar binnen gaan. Ja, snel douchen. Ik bedoel, uh, nou, wisselen word je nooit zo vrolijk van. Maar als je in een kleedkamer zit, dan gaat het wel weer goed. Na de kwartfinale. Uh, in een eerste jaar Champions League voor Spurs. Dat is wat, hè? Ja, het is geweldig. Daarom, ik bedoel, ik denk als je in het stadion was en de sfeer is natuurlijk geweldig. Uh, voor iedereen is het, een, is het een droom. Voor mij is het ook weer een, uh, een droom. Ik bedoel, kwartfinale Champions League uh, was de laatste keer met Ajax. Ook tegen Milan toen, uh, de legendarische wedstrijd. Dus ik hoop dat we nu uh, ja, weer verder kunnen komen. Ik zag Zeedorf vrij uh, emotioneel naar de kant gaan. Ja, ja dat heb ik uh, niet gezien, maar ik bedoel... Hij heeft allemaal vier keer gewonnen, geloof ik, dus ik uh, zal het niet zo erg vinden. Kunnen jullie hem winnen, denk je? Ja, het kwartfinale is nog ver weg, man. Maar... Nou ja, goed, uh, ik heb Barcelona gisteren gezien en uh, ja, het moet een makkie, makkie zijn. <laughs> nee, uh, het is natuurlijk heel lastig. Uh, als je een beetje geluk hebt, dan uh, kan je ver komen... Dat dat kon je met Inter natuurlijk vorig jaar ook zien die Barcelona ja, tegenhield op een ongelofelijke wijze. En dan uiteindelijk die, die beker wint. Dus alles is mogelijk, alleen moeten we moeten wel beter spelen dan we vanavond zijn. En is hier ook mooi hè, dat Arsenal eruit ligt? Dat waren, waren ze ook heel blij mee ja, gisteren. Rafa van der Vaart tegen Jeroen Elsoff. Nog even terug naar de Europa League. Ajax, morgen tegen Spartak Moskou. Frank de Boer, die keek terug naar het duel met AZ van afgelopen zondag. En constateren dat dat duel veel vertrouwen heeft gegeven. Ik denk dat we tegen, tegen AZ afgelopen zondag uh, ja, gewoon een hele goede wedstrijd, een uh, goed georganiseerde wedstrijd hebben gespeeld. En daarnaast ook heel veel kansen gecreëerd. En uh, de momenten dat we konden voetballen hebben we dat ook uh, zeer zeker gedaan. Dus uh, ik, ik zie zeker vorderingen in uh, wat we aan het doen zijn. Laten we hopen dat het elke keer een stapje beter wordt. Frank de Boer, morgen weten we hoe het is afgelopen. In een extra langse lijn, die begint om 7 uur. Straks het oog met Chris Keijnen. Dag. Europees voetbal op Radio 1. Morgen van 7 tot 11. De achtste finales in de Europa League. PSV, Glasgow Rangers. PSV met misschien de laatste aanval van de wedstrijd. Ajax, Spartak, Moskou. Wow! Ho, ho, ho! De Zenits in Petersburg. De ligt er van de linkerkant mee, Druk de vriendbal, laag, 1-1, nee. NOS langs de lijn, morgenavond om 7 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. In Nederland weten we, de belastingaangifte die hoort erbij. De aangifte van Bert werd ingevuld toen hij zat te vissen. En die van Theo en Sherifa toen ze hun club gingen aanmoedigen...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 Dit is Radio 1.